Al net schut met het NOS-journaal. Afgelopen nacht zijn in het dorp Laren en in Amsterdam plofkraken gepleegd. Op beide plekken is grote schade ontstaan en heeft de explosieve opruimingsdienst de boel onderzocht. Of er verband is tussen de twee kraken is niet bekend. De piloot en co-piloot van een vliegtuig van Air Canada zijn omgekomen bij een botsing op de luchthaven La Guarda in New York. Een vliegtuig was na de landing onderweg naar de gate toen het op een brandweerauto botste. Twee inzittenden van de brandweerauto zouden zwaar gewond zijn geraakt. Aan boord van het toestel dat afkomstig was uit de Canadese stad Montreal waren 76 passagiers. Een middelbare school in Deventer heeft opnieuw dreigende berichten gekregen op sociale media, schrijft de directie in een mail aan de ouders. Het gaat om het Etty Hillesem Lyceum, een school met zeven locaties. De schoolleiding heeft samen met de politie besloten de school gewoon open te houden. Het account waarmee de berichten zijn gepost is inmiddels verwijderd, zegt de school tegen RTV Oost. De school werd vorige maand ook bedreigd, toen gingen de lessen ook door. Kort daarna werden twee minderjarigen aangehouden. Privékliniek kliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp is op veel meer fronten in de fout gegaan dan tot nu toe bekend was. Dat meldt Nieuwsuur. De commerciële vruchtbaarheidskliniek heeft zaad van te oude mannen ingezet, verwekte tegen de uitdrukkelijke wens van donoren kinderen bij vrouwen in het buitenland en verzweeg zaken voor de inspectie. Vorig jaar onthuwde nieuwsuur dat de kliniek in Leiderdorp... jarenlang doelbewust massadonoren creëerde... door veel meer kinderen te verwekken dan afgesproken. De inspectie doet sinds vorig jaar onderzoek. Het medisch centrum wil niet op de nieuwe bevindingen reageren. Het weer, er hangt sluierbewolking en vanmiddag ontstaan stapelwolken. Maar toch wordt het een zonnige dag, het blijft droog en het wordt 11 tot 16 graden. Morgen ook vrij zonnig en ongeveer dezelfde temperatuur.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 De herhaling van Goedemorgen, Zandvoort. Uh, goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen, Hans. Goedemorgen. Ja, wel, het is weer even over tien op de staat. Dolly, Dolly uh, weet je het wel? Ja, twee over uh, tien. En uh, dan weet je het, hè? Dan ja, Dolly, dan, uh, um, voor de muziek en de techniek. Uh, welkom, uh, Dolly, ook. Dankjewel. wel. Ik uh, moet er nog even in met de techniek dus jullie blijven gezet. Ja, dat begrijp ik. Maar ik denk hoop je, dat het helemaal goed. Ik komt. hoop dat je straks er wel muziek hebt, toch? Ja, dat gaat wel lukken, denk nou, ik. ik heb een koffer vol meegebracht. Oh, dacht jij? geen probleem, geen probleem. <laughs> maar we gaan ook een beetje praten en uh, wat gaan we allemaal doen, Gerrit? Nou, uh, ja, dat zal ik je vertellen, Hans. We uh, gaan we eerst hebben, over de politiek nog even praten. We gaan nog even over de politiek praten, de grote winnaars. Ja, de winnaars. Hebben we als winnaars, Frankrijk, en die zit al aangeschoven. Goedemorgen, Sandra. Absoluut, van... Oudere partij is ja. uh, Welkom, Sandra. Ja. En we gaan straks met je praten. En dan gaan we verder nog... Daarna, in de hebben, we, daarna, daarna, daarna hebben we een verslag heb ik gemaakt... van uh, uh, wat, wat we ook in het krantje hebben kunnen lezen. Dat je auto... Uh, als die heel dicht aan de kust staat, ja, toch wel meer onderhoud nodig heeft... Uh, dan uh, de auto's die uh, zeg maar midden in het dorp staan. Okay. En uh, ik ben even uit gaan zoeken of dat uh, echt zo uh, is. Ja, nou ja... Je, je, je, dus uh, dat wij beest... zijn bij strijder geweest in, uh, in, in Noord. Dat wist ik eigenlijk vijftig jaar geleden hoor, met het zand en dat saus. Maar nee, goed. nee, niet alles verklappen oh. hoor, oh. Hand. Oh. Sorry, niet sorry, leuk. sorry. Oké, oké. Hé, twee uur, uh, ja, dan hebben we... Uh, patisserie Tummers is in Zandvoort op de Halterstraat gekomen. Ja, bekende naam. Briljant, briljante tabaknetbakker. En uh, nou, de, de, de, de, de eigenaar, uh, meneer Tummers zelf... Nou, hartstikke die goed, komt, die uh, komt langs. Komt langs, Heel maar goed. die heet geen meneer Tummers, maar dat gaan we straks... Ja, doen. dat horen we wel. Daarna hebben we uh, de column van uh, Neil Gagnierli... die uh, elke ja. twee weken te horen is hier op uh, Goedemorgen Zandvoort. Erg leuk. En als laatste komt uh, Marcel van die we kennen van de uh, sportschool... Uh, uh, de Noord. Fit Academy. De Fit Academy, dank je, Dolly. En uh, die gaat praten over het spinnen bij NUF, bij de Sequierun. Uh, ja, we gaan een de beetje vooruit kijken naar de Sequierun. Een, gro een groot evenement in voor. Juist. Uh, nou, uh, prima. Heb jij muziek klaarstaan of zeg je? Ik gewoon... heb zeker muziek nou, klaarstaan. Eén plaatje daarna en, gaan we. Uh, ik wil dit nummer uh, opdragen aan onze gast die aan tafel zit. Nou, hartstikke goed, is, Sandra Voor Sandra Helemaal en goed. haar collega's uiteraard. Show so yeah. you in again. Toch, toch niet, uh, we are the champion, the hè? The winner takes it all. <laughs> Zo weten we er <laughs> nog wel een paar. Looking out for number one. Okay. Okay. Every day.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 A ladder, take a step at a time And the people will remember your name Yes, I found out All the tricks of the trade Not this only one way you're gonna get things done I found out The only way to the top Is looking out for number one And that's me I'm looking out for number one It and blow it away. Gonna get and one en heel zachtjes, heel zachtjes werken we Bachman Turner and overdrive uh, weg, Want het is een heel lang nummer. Ja, nee, dat, is een klopt. dat klopt. Maar wel een heel leuk nummer. Was, uh, one, hè, ja, het was nummer one. Iets, hè. Ja, nummer one. Speciaal voor Sandra. Hey, ja. Nou ja, voor Sandra, voor haar partij. Uh, want we gaan even Jij terug naar Jij gaat even de... re recapituleer. Ja, ik ga even terug naar de uitslagen van uh, afgelopen zaterdag. Ga je dure zaterdag. woorden gebruiken. Ja. <laughs> oh. uh, gek, kun je uitleggen wat dat woord betekent? Nee, <laughs> dat ik <betekent> niet. Ja. <laughs> nou, luister maar naar Hans. <laughs> uh, nee, nu, nummer one was afgelopen zaterdag... ...tijdens de gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk. De oudere partij Zandvoort. Uh, Patrick Berg haalde 805 stemmen. Dat is wel heel erg veel. De meeste van iedereen. Uh, van afgelopen woensdag bedoel ik. <laughs> Zaterdag was het lijsttekensrebatje bij me gelijk. Uh, Belinda Geurl stond tweede op de lijst, Maar die haalde minder stemmen dan de nummer drie die hier bij ons zit. Sandra Lissenberg. 178 stemmen. Keurig gedaan. En uh, Belinda had er 114. Maar goed, uh, drie zetels dus voor OPZ. Grootste partij geworden... Uh, als tweede uh, partij eindigde Jong Zandvoort. Br Bram Berg, uh, was daar de lijsttrekker. 434 stemmen uh, keurig gedaan. Uh, we krijgen één nieuw uh, uh, raadslid voor uh, Jong Zandvoort. Het is uh, Remy Driehuizen. En hij neemt de plaats in van Kim Keuransson. Die stond als vijfde op de lijst. De VVD. Nou, eigenlijk ook een hele grote winnaar, Ger. Uh, keurig gedaan. Ja. Ja. Uh, want zij zijn de enige partij met een extra zetel uh, ten opzichte van 2022, van twee naar drie. Uh, de grote leider van de VVD, uh, Sven Drommel, die had 500 stemmen. Siska Nederlof, uh, jou ook wel bekend Ger, jouw vriendin dus, 240 stemmen. Uh, en ook een nieuw raadslid uh, voor de VVD komt er dus in, drie zetels Roland van Kastel uh, Oké, okay, dan gaan we naar de uh, partij van de Arbeid GroenLinks. Dat was een tegenvaller, want ze hadden verwacht uh, zo'n uh, drie zetels te halen. Uh, ze kregen uiteindelijk uh, bij elkaar 1068 stemmen. En dat is zo'n 100 ongeveer te weinig voor een derde, derde zetel. Uh, vier jaar geleden hadden ze nog 1194 stemmen uh, bij elkaar. Maar ze hebben het dus niet gehaald. En opvallend was ook daar dat... Uh, uh, de nummer twee op de lijst, uh, even kijken, uh, Maaike Koper, die had 389 stemmen. En ja, dat was de meeste stemmen van de dames, hè? Ja, de meeste stemmen van... Ja, dat niet gelukkig... Nou, gelukkig... Sorry, er deden niet zoveel dames mee. <laughs> Daar komen we zo nog wel even op terug. Ja, ik zei gelukkig, maar dan dat moet je... Kun jij je dat schrappen kom. nog? Je zei niet. Draad, <laughs> niet. Je nee, ik niet. Nee, maar goed, het was wel opvallend dat zij uh, uh, meer stemmen haalden dan uh, Karim Kabali. Zijn zeg we maar de lijsttrekker van... Uh, van Partij van de Arbeid GroenLinks gaan we naar de PVV. Uh, twee nieuwe namen, Kramer, uh, Peter Kramer en uh, Aldersen. Uh, goed voor twee zetels. Uh, meer stemmen dan vier jaar geleden opvallend. Uh, dus uh, ze komen weer terug met twee zetels in de raad. D66 viel tegen. Ik sprak Rolf Begraaf afgelopen woensdag. En uh, ja, hij uh, was toch teleurgesteld dat ze geen tweede zetel hadden. Uh, Rob de Gaaf haalde zelf 306 uh, stemmen. Uh, C. bleef ook steken op één zetel. En dat scheelde heel erg weinig. Want ik denk dat ze er, uh, ze hadden er veel meer dan uh, vier jaar geleden. Uh, wat zeg ik? 282 stemmen meer. Zo'n 626. En dat is net te kort voor een, uh, voor een tweede zetel. Nou, hebben ze dat allemaal gehad? Ik denk het wel. Uh, nee, CDA en heb je nog niet gehad. Wie? CDA. Oh ja, CDA, ja. Ja. Ja, maar dat durf ik bijna niet te zeggen. Maar zij zijn toch in feite de grote hè? Uh, want ze hebben een zetel uh, moeten inleveren. Uh, Kevin Stefan uh, had 278 uh, stemmen. Dat is het minste van alle lijsttrekkers. Dat is ook niet, uh, niet zo geweldig. En opvallend daar is dat uh, Gert-Jan Bluis... eigenlijk de lijstduur van het CDA... slechts 21 stemmen haalde. En uh, nou, bij elkaar uh, heeft het CDA... Uh, 382 stemmen moeten inleveren ten opzichte van 2008, oh. 2022. Ja. Dat is wel heel erg veel, van 1141 naar 759. Oké, okay, dan nog heel even snel de uh, voorkeursstemmen. Er komt niemand met voorkeursstemmen in de raad. Hè? Dat zijn dus het aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal zetels, 17. Het uh, aantal uitgebrachte stemmen, 7927. En dan kom je op 466 stemmen. En dat heeft niet uh, een tweede of een derde op de lijst gehaald, zeg maar. Dus dat gaat niet gebeuren. Nou, laatste nieuwtjes. Uh, David Molenburg. Onze burgemeester wordt uh, genoemd als verkenner in Bloemendaal. Dat heb ik gelezen in het Haan En wat ik nog niet gelezen heb, maar wat ik wel weet... is dat uh, de PVV uh, Marco Deen als wethouder uh, naar voren gaat schuiven. Oh. Dat is wel uh, interessant, want Marco Deen is natuurlijk uh, niet gekozen in de raad... maar hij is... Wel iemand met heel veel bestuurlijke ervaring. Zeker. Uh, statenlid, gemeenteraadslid, uh, ja. Tweede Kamerlid zelfs. Ja. Dus hoe dat uh, zich gaat verhouden, dat het is nog lang niet zover natuurlijk. Maar het zou kunnen dat hij. Nou, ja, uh, het zou voor Zandvoort niet zo slecht zijn. Denk dat ik. denk ik ook niet. Maar goed, ja. uh, dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Maar het, nou, ja. het, zou, het, zou, het, zou, het zou inderdaad niet slecht zijn. Maar ja, dan zou ook misschien ook dat hoeft niet maar dan zou eventueel ook de PVV en de. <laughs> in de coalitie moeten komen. Dus dat moeten ja, we nog zien. Nou, uh, Ik denk dat uh, Patrick Berg het erg terug gaat krijgen. <laughs> uh, dus uh, uh, Sandra Lissenberg... Uh, de nummer drie van de lijst. Uh, nee, drie. Nee, ja, nummer drie. Gekozen, raadslid... En uh, misschien kun jij komende tijd uh, Patrick wel vervangen... voor uh, uh, zeg maar de, de, wat er allemaal gezegd moet worden over... Uh... Niet in de viskamer. Uh, uh, nee, nee, nee. nee. <hijen> <hijen> nee wat er gezegd moet worden. Ik denk dat Patrick dat prima zelf <hijen> Ja, dat kan het zelf wel. <hijen> maar goed, uh, nee, dat ben ik met een je eens. Maar uh, hij heeft het uh, druk zat met... Uh, ja. uh, ik sprak hem gisteren nog even en dan gaat uh, dit weekend en maandag... Uh, alle. Uh, politieke partij. Uh, ja het uh, hoort erbij, allemaal. Ja, het hoort er allemaal bij. Uh, ja. ik, ik, ik ben net nieuw, dus maar nee, dat, uh, ja. uh, dat, dat kan beter. Dat Hoe heb jij, uh, Sandra, de, de uitslagenavond uh, beleefd uh, afgelopen woensdag? Uh, nee, in alle eerlijkheid, verwarrend. <laughs> uh, om even een, een beeld te schetsen. Jij, nou, jullie waren er allebei. Dolly was er ook. Uh, ik was er. Maar voor de mensen die er niet bij waren. We kregen per stembureau uh, de uitslagen te zien op schermen... Uh, van alle partijen hoe, hoe er gestemd waren. Nou ja, 13 stemlokalen. En bij, uh, toen we, ik geloof lokaal 9 hadden gehad... Ja. Toen, uh, nou ja, stond OPZ er nog niet zo heel uh, denderend voor. Toen wees nog niks erop dat OPZ de grootste zou worden. En op een gegeven moment ja, merkte je in de krocht wat geroezemoes... en er ja. gingen wat telefoontjes over en weer... En, en hoe is wel uitslagen? En je, je, het begon echt een beetje te broeien ja, die Ja, Klopt, klopt. Uh, het was ook warm. <laughs> <laughs> um. En uh, nou ja, op een gegeven moment uh, kwam de burgemeester het podium op en die, uh, ja, die maakte bekend uh, ja, de, de, de ja, uitslag. Ja. Dus we, we misten nog uh, drie uh, stemlokalen, ja, waar dat... ik eigenlijk hartstikke nieuwsgierig daar was. Ja, dat begrijp ik. Ja. Want een van die stemlokalen was natuurlijk in uh, stamford Noord. Was met mijn eigen rode kruisje. jouw eigen. Uh, ja, <laughs> ja. Ja, ja. Heb je later nog gezien hoeveel stemmen je daar hebt? Ja. Jullie hebben gehad? Toeval. Ja? Dat vond ik Een, een lijst. Uh, OPZ had daar 101. Volgens mij, even, even overigens, 151 stemmen voor. Oké, dat was redelijk uh, goed uh, vergeleken ja. met andere partijen. Ja, dat ja, ja, was de, okay. de ja, ja, grootste ja, ja. in, uh, in ja Nou ja, ik moet even erbij zeggen, Sandra Issenberg is dus ook. De van van Noord, uh, of zo voor oud, oud Noord, Noord ja. is uh, betrokken bij het zoentje. De, de buurtvereniging zeg maar heeft een koffiemoment. Uh, koffieclub op woensdag. De woensdag. De koffieclub opgericht. Dat loopt goed. Ja, dat loopt nog steeds hartstikke ja? goed. Okay. Het, uh, elke woensdag komen nog steeds, daar. Elke woensdag. Hoeveel mensen ja, komen we daar ongeveer? Uh, nou, tussen de 18 en 25. Oh, dat is keurig. Ja, ja. dat is keurig. En dan ben je ook elke woensdag ochtend bij. Dat ben ik elke ochtend. Meen je ja. oh, je strengt zelf, zelf de koffie ja. in. Dat doen ook. Je strengt zelf de koffie in, nog niet? Oh, welke. ja, ja, ja. Staan nou, we staan met, met Bart Botschuiver we doen. We staan met Bart, he, inderdaad, ja. die het al langer doet. He, van Bart schoentje. doet het al 34 jaar. Ja, dat wou ik zeggen. Ja, dat is heel lang bezig. In, maar uh, nog niet de Koffie De koffieclub is dus een uh, nieuw initiatief. Nieuwe, nieuwe, aan de, ja. de, de buurtvereniging. Goed uh, initiatief moet ik zeggen. Want je haalt wel de mensen bij elkaar in de wijk. Precies. En dat helpt enorm hoe mensen elkaar leren kennen. Je kennen elkaar wel vaak van het gezicht. Mm -hmm, maar, op, ja. uh, het, het is zo makkelijk aanspreken. Als je, nou ja, uh, het het begint bij het van, goh, heb jij dat uh, borduurpatroon voor mij... of dit heb ik gehaakt, vind je het mooi? Uh, maar zo, zo, het, het, gaat, het voelt ja. wel uit zo. En dat, ja. uh, dat is mooi. En uh, ja, binnenkort willen we uh, ook moestuintjes gaan doen. Oh, ja? ouder kind moestuinen... Moet nog een beetje, er moeten nog wat puntjes op de i worden gezet. Maar die uh, bakken van die zomerlindes... Ja. die hier geplant. Ja, ja. Nee, ja, die bakken waren over. Die zijn 1 meter bij 1 meter 40 uitmacht. Ja, dat is een grote jongens. Al met aarde. Ja, wat doe je er dan mee? Ja, nou ja. Nee, ja we hebben weenten. een hele grote tuin rond het Rode Kruisgebouw. Oké. Okay. Ja. Dus, uh, oh, wat leuk. Ja, en eigenlijk moestuintje, die kennen we natuurlijk van Albert Heijn. Hè? Daar kun je, daar kun je oh, maar dit is iets die steckies, groter. Ja, dit is ja, Dan ja, wat groter. begin je met je Albert Heijn moestuintje thuis. En dan, uh, ja. dus, maar het, het, het moet nog wat handen en voeten krijgen? We zijn nog niet helemaal klaar. Dus, uh, wat uh, leuk. Nog, nog even niet bellen als je dat ja. moestuintje nee Nee, nee, nee. nee. Okay. Maar uh, dat is dan voor uh, nou ja, ouder kind of grootouders. Ja, hartstikke leuk toch? vinden om uh, nou ja, Tuurlijk, te zien dat Peter beetje, Sely uh, niet in een zakje groeit. Uh, beetje, dat nee, Albert Heijn ligt. Een ja. <laughs> beetje natuur bijbrengen. Hè? Precies. Ik heb een foto gezien uh, van jullie, ook uh, zeg maar het OpenZ-gezelschap. Uh, de volgende dag op uh, donderdag uh, aan de taart. Ja. En uh, volgens mij was Dolly daar ook bij. Want Dolly stond natuurlijk ook op de lijst. als uh, ZFM'er. Uh, haalde 23 stemmen. Gefeliciteerd, Donny, dat ja. is, uh, uh -huh. Dolly. Dat is wel aardig. Aankomen moet ik zeggen. Nou, ja, en ook uh, voor Rob Harms. Die er net presentator, komt kijken. Ja, ja de <laughs> Rob harms de presentator van op zaterdag. Uh, stond er ook op. Haalde er zes trouwens. Maar het was een lekkere taart. Goed. Ja. Ja, zeker. Ja, oh, er was, was erbij, niks, ja. niks ja, mis. Nee, nee, ik kreeg ook een stukje. Oh, wat leuk. Ja, heel klein stukje, hoor. Omdat ja, ik er pas stukje. net bij ben. Hoe langer je erbij bent, hoe groter het stuk. Oh, ja. ja, dus, ja. ja. dus jij hebt een... Nee, jij bent er nog niet zo lang ik ben, bij. Natuurlijk. Nee, nee wij hadden een middelmatig nee. stukje. Ja, ja. Ik zat wel jaloers naar dit te kijken, maar, hoor. Ja, ja, maar, voor de mensen die idee nee. Belinda had ook niet de halve taart, hoor. Dus nee, nee, nee, nee, nee, nee. maar opvallend was dat jij meer stemmen haalde, Sandra... Ja dan Belinda Vond je dat stel het niet opvallend? Nou ja, Belinda is natuurlijk geopereerd aan de heup. Ja, dat klopt. Maar goed, het is, is, is natuurlijk een... Minder zichtbaar geweest, wellicht. Dat ja, vindt... maar goed. Ik uh... vind, ja, wat, wat scheelt het? Het scheelt niks. Nee, het scheelt weinig. Ik, maar... ik vind het ook totaal niet belangrijk. Is het zo. ook niet misschien, maar opvallend vind ik het wel, omdat Belinda natuurlijk de afgelopen vier jaar erg zichtbaar was in de Raad. Hè. Was fractievoorzitter van de OPZ, vier jaar geleden lijsttrekker ook. Voor mij is er geen lijsttrekker geweest, was Peter Kramer. Was dat Peter toen? Ja, dat zou kunnen, hoor, dat zou kunnen. Maar uh, zo was het in ieder geval de fractievoorzitter in de, in de raad uh, in de afgelopen vier jaar. Dat is wel waar natuurlijk, Uitika. hè? Dan kun je. We kunnen het niet ontkennen. Misschien zijn het net de kleuterschool klasgenoten. Ja, daarom was het altijd wel erg zichtbaar natuurlijk. Daarom was het altijd erg zichtbaar. Was jij verrast dat je zelf gekozen werd? Had jij verwacht dat OPS het drie zetels zou halen? Wel gehoopt, maar ja. Maar hoe praten jullie dan daar... Onderling over, zeg maar. Er wordt altijd een... Uh... Dat, dat we, ja, hoe praten we eronder? Dat we er alles aan doen om die drie cijfers ja. wel uh, te houden. D het liefst nog een vierde erbij. Maar ik denk dat dat voor alle partijen geldt. Uh -huh. dat, ze, dat ze willen groeien. Ja. In plaats van krimpen. Dus dat, uh... Nou, het lag niet aan de... Uh, uh, zeg maar de campagne. Want uh, overal waar <laughs> oh, je keek... Ja. Zag in je eigen ja. hoofd natuurlijk, hè? Ja, dat, dat, dat, Met Patrick dat, dat, dat en uh, Belinda. Binnen. Als je jezelf voor het allereerst op zo'n hele grote... Bilboord niet. Dus ja. oh, ik ik moest, wel even, moest wel even... even aan het zuurstof. Maar, uh, sterker, sterker nog... jij, jij bood je verontschuldigingen aan... omdat ik nou constant op jouw gezicht uitkeek. Nou, dolly stond ook zo'n groot bord. en ja. Ja, dan, dan zijn er nog, nog veel grotere... spandoeken. En, ik, nou ja, ik, ik ben blij dat ze weg zijn. Dat, je ben blij dat ze even blij zijn, ik, ik, het, het, het, inderdaad. Het was helemaal ja. geen onaardige... maar dit nee. ja, is een beetje ongemakkelijk. Nee, elke keer wanneer... Van Halverstraat reed zag je ze ook aan de rechterkant ja, overal. Uh, overal, overal staan. Overal. Ja. Overal. En Patrick was daar twee jaar geleden al mee bezig he? om die ja, uh, twee borden. Twee jaar geleden heeft hij die borden. Die geden. borden al ja. geregeld, ja. Niet te geloven, ja. Dus het kan, dat het kan ook niet langer daarvoor zijn. Maar dat was echt het maximale termijn dat, die, dat Ja, nee, dat begrijp ik. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En nou, het heeft in ieder geval wel geholpen, want jullie waren heel erg zichtbaar ook in het dorp. He? Met, uh, ik heb jullie gezien bij de Volmar, bij Albert Heijn. Noem maar op elke keer. En uh, ja, dat helpt wel, denk ja, ik. Ja, en met z'n allen. We stonden er ja. niet uh, ja, met z'n tweeën. Dus was ja. Jij was er ook dus... regelmatig bij. Dat ik heb was je ook, ook gezien regelmatig. op de markt toen een keer. Ja. Uh, praat je dan veel met mensen die langskomen? Hebben die vragen? Uh, hoe gaat dat? Uh, uh... Sommigen wel, en daar was ik heel blij uh, om. Dat, uh, dat uh -huh. je toch die politieke betrokkenheid uh, ziet. Uh -huh. um, maar niet veel. Ik, uh, uh -huh. ik, ik, nou ja, iets, iets meer van, goh, hoe, hoe, hoe kijken jullie hier tegenaan? Uh, ik heb met mevrouw gesproken, die woont hier op de Gerkenstraat. Nou, die, van hoe kijken jullie tegen bijvoorbeeld de 30 kilometer uh -huh. uh, aan... En daar kan je dan antwoord op geven. En daar kan je gewoon in, uh, in gesprek met die mensen. Dus ja, hoe, ja, hoe zij ja. er tegenaan kijken. Dus ja. Ja. Ik vond het wel fijn, ik heb ook een paar keer gestaan... Mm -hmm. dat ik uh, best wel wat input heb gekregen van mensen... die, die met, met problemen zaten waar ze niet uitkomen. En zich afvroegen van ja, hoe, hoe, hoe kan dat? En, en waarom is dat zus, waarom is dat zo? Nou, ik heb dat natuurlijk allemaal genoteerd en ik ga dat allemaal Tuurlijk. uitwerken en ja. proberen op te lossen. Ja. Ik, ik vond dat heel fijn dat mensen zo open durven te zijn. Tuurlijk. En, en uh, ja. dan ook denken: van ja, nou, ik, ik, ik, ik vertrouw wel op jou. Ik, ik denk dat jij mij wel kan helpen hierin. Ja. En dat, uh, he, dat, dat is zo bevestigend. En nou, zo, dat is helemaal zo goed. Leuk. Ja, ja. Zeker weten: dat uh, directe contact. Hè? Ja. Want uh, ja, met een opkomst van uh, 55 procent, 55,3 zijn we wel anderhalf procent gestegen ten opzichte van 2022. Maar het nee, blijft toch wel zo dat 5 of of, uh, op de 10 gewoon niet stemmen. Ja. Dat is ja, jammer, hè? Ja, Hoe kan dat nou, he? vraag je je af. Omdat er zoveel geregeld wordt in je eigen achtertuin eigenlijk. Ja, wat ik ook heel veel heb gehoord. Uh, mensen die uh, er geen vertrouwen meer in hebben. Niet in ja, Den, dat Den Haag, dat is niet het in ook. de lokale politiek. Ja. En uh, ja, dan kan je met de beste wil van de wereld vertellen... dat uh, bij ons uiterst de best gaan doen. Maar uh, regeren doe je ook niet alleen. Nee, dat is Je zo. hebt het niet ja. in je eentje voor te zeggen. Heel veel uh, frustratie van mensen die ik uh, heb gesproken... komt uit Den Haag. Ja. Uh, en ja, daar... daar uh, kunnen wij hier weinig aan doen. Bijvoorbeeld uh, zeeweg, proef zeeweg, is van een provincie. Ja, dat doe je ja. weinig aan. Ja. Je, je kan een geluid laten horen. Ja. Maar dan is het en, uh, nog opvallend... dat uh, bij de Tweede Kamerverkiezingen... is de opkomst zo in zo'n zo 70%. Dus aanzienlijk hoger dan zeg maar, de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Dat is natuurlijk wel, wel vriend dan eigenlijk. Misschien, misschien ja. denken mensen meer invloed, maar dat is koffie te kijken. wat Klopt, we denken. Ja, ja zeker. Uh, we gaan even een muziekje draaien, want dan gaan we daarna nog even uh, uh, praten. Sandra, hoe jij in de politiek bent gekomen, wanneer je bent gevraagd. Doe. Of je meteen ja hebt gezegd bijvoorbeeld. We... Mooie teaser naar bloedelijk. de muziek. Wat gaan we draaien, uh, Dolly? Uh, we gaan... Uh... Oh, wacht even, laat ik eerst mijn schuif openzetten. Kijk, dat ga je weer, wil ik een jingle afspelen. Dat duurt zo lang. Ja, ja. Dan krijg je een witje. Nou, Zullen we maar niet afspelen dan? Nou ja, doe ja. maar gewoon muziek dan. Dit het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. We gaan uh, Stak in the Middle with You van Steelers Wheel. Oeh, mooi. Jokers to the right, here I am stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you, and I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing joy, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right. Het is ja. Veel, toch? Vier? Ja, zeker. Ja, een maar, ja, ja geweldig, geweldig, geweldig nummer. Uh, we gaan praten nog even door met uh, Sandra Listenberg, nieuw uh, uh, raadslid voor OPZ. Je bent wel nog niet zo oud, eigenlijk, Sandra. Ah, toch? Ja, ja, ik wil ja, niet veel je weer, vragen, van je leeftijd vragen. Maar <laughs> <laughs> je voelt je wel thuis bij de OPZ, neem ik aan. Ja, ja. zeker voel ik me thuis bij de OPZ. Ja. Uh, nee, ik word over uh, een krappe drie weken 50. Oh, nou, ja? dan? Oh, ja. ja. oh ja, 50? Ik word 50, ja. Oh. En op 1 april word je geïnstalleerd, dus uh, ben je er maar al geen 50. geen trap is, overigens. <laughs> Als af, nou, ja, de, de. nou ja. Heel veel gebeuren wilden niet doorgaan. Nee, dat begrijp ik. Maar uh, 1 april ben je al 50, dan of niet? Nee, nee, nee. Nou, dan moet je ja. nog een paar dagen wachten. Nou, ja, Officieel weken. voor de OPZ. Uh, <laughs> nou, nee, nou, nou, dat gaat je maar. Zegt uh, je nu heel gekscherend. Ja. Maar, uh, maar hoe ben jij, zeg maar, bij de OPZ betrokken geraakt? Wist jij gevraagd? Of? Ja, ik ben gevraagd. Je bent gevraagd? Al een hele tijd geleden... Ja? En toen had ik inderdaad, waar we het net over hadden... Ik, nou, dag. Nee, daar ben, ik, daar ben ik nog echt niet aan toe. Nee, daar zei je nee. dat meteen. Dat ja? heb ik meteen gezegd. Dat maar je een, was er niet aan toe qua leeftijd of... Ja, de, qua leeftijd. Of de politiek en, en, in nou, het algemeen? Nou, maar ook, uh, ook... Want politiek kost tijd, hè? En ja, als dat als weet je, ik wel zeker, ja. Uh, als je fulltime werkt... Uh, ik, ik, nou ja, ik vind het echt een, uh, knap dat mensen het erbij kunnen doen. Ik, ah. uh, ik, ik zou daar geen ruimte voor hebben ja. in mijn leven. Want ik... Uh, ik heb ook nog een gezin. En vijf jaar geleden uh, had ik nog een, een jongere dochter. Die ja. is nu inmiddels ook wat ouder. Uh, ik ben wat minder gaan werken. Dus ik heb meer tijd uh, over voor uh, nou ja, politiek. Ja, dat heb je nodig. Ja, ja zeker. Is, nou ja, ik, ik weet dat uit, de, uit persoon, ervaring. Ik persoonlijk heb dat nodig. Ja. Nee, maar dat ik, is, ik het is gewoon heel veel werk. vijf dagen kunnen werken... En dan nog, uh, ik, ik vind het echt heel knap. Want Fisca is dat al een, een, een per week een dag bezig om te lezen. Ja. Nou ja, goed, al die stukken die uh, van de gemeente komen. En uh, ja, je, je kan ze allemaal lezen. Of je kunt, ik neem aan dat jij straks ook wel een bepaalde, uh, de, misschien de zorg. Of, uh, wij, wij gaan dingen verdelen. Verdelen, per, ja. ja. Per en, vergadering dan, en, en dan. En dan. Uh, voor zijn rekening neemt. En waar, ik denk dat je hem vooral moet doen waar je je lang bij voelt. Ja, waar voel jij je te lang bij? Ben je dat uh, al? Oh, bij heel veel dingen. Ik, ik voel, nou ja, bij Sandvoort in het algemeen vind ik ah. me heel, heel senang, Maar uh, ja, het, het sociale vlak. Ik, sociale vlak? Ik ja. ben uh, van de ontmoetingen en van het verbinden. Uh -huh. ja, uh, ja, ja, dat ja. vind ik fijn. Maar er zijn, uh, ja, uh, eigenlijk. Uh, Financiën, dat, dat niet. Dat, uh... dat niet, oké. Okay, maar goed, dat, dan, uh, goed dat... daar moet je mij niet voor bellen. Nee, nee, maar dat, dat hoeft ook niet natuurlijk. Maar kijk, dat bij zichzelf. Ja, maar als er bijvoorbeeld een stuk over jeugdhulp uh, komt, dan uh, moet je dat natuurlijk goed lezen. Nou ja, ik maar de denk rest, uh, dat ik als. Uh... De rest kun je dan. Uh... Zeg uh, maar, scannen hè? Ja, nou, dan wordt het inderdaad scannen. Maar ik, ik vind uh, mijn dossierkennis moet wel... Uh, dusdanig worden opgebouwd. Dat, dat ik echt heel erg mijn best ga doen... om van alles een beetje te weten. En vooral ja. in het begin. ja inderdaad En, ja. en goed te laten bijpraten. Ja. Uh, ik heb uh, de afgelopen nou ja, twee jaar nagenoeg alle raadsvergaderingen wel gevolgd. Mm -hmm. uh, Online, soms, ja. Soms, uh, nee, heel oninmiddag in slaap achter de televisie. <laughs> <laughs> dat uh, niks, niks, niks te zien van de, van de inhoud. Ja, het maar, ene uh, onderwerp is interessanter dan het andere, dat is gewoon zo uh, ja, natuurlijk. En ja, met het ene onderwerp heb je nou inderdaad. Ja, gevolgd. en, en uh, als, als dus, het uh, over OD Eimond gaat, onder om omgevingsdienst Eimond... ...daar hebben ze natuurlijk <laughs> ook de laatste vergaderingen enorm belang over gesproken, maar ja. Ik weet niet of dat veel mensen interesseert eigenlijk. Ja, maar goed... Maar uh, vastgoed. Ik belangrijk in mijn verleden in het, ik ben uh, ik Ja, vastgoedjournaal heb je gewerkt. Ik heb lang voor vastgoedjournaal gewerkt als ja? uh, journalist. Uh. Uh, ik werk momenteel uh, uh, bij een woningcorporatie hier in de regio. Oké. Okay. Uh, dus uh, niet pre-wonen dan? Nee, nee. pre-wonen. Nee. Oké, okay, nou, dat is wel handig <laughs> om te weten. <laughs> nee, bij Brederode wonen. Brederode, ja. oké. Okay. Ah, ah. Dus daar, daar werk je fulltime, zeg maar? Nou, nee, niet dus. Oh, niet dus? Nee. Oh, uh. da daarom heb ik tijd over voor de politiek. Oh, op die manier. Ja, ja, ja, ja. Want, nou ja, het moet natuurlijk wel kunnen met een fulltime baan, toch? Of niet? Nee, er er ja, wat, die... wat ik net aangaf, ik vind het knap dat mensen die, die, die een fulltime baan hebben... Uh, dat er nog bij kunnen doen. Uh, ja, want het, het, is, het wordt voor mij heel erg veel. Het, ja, het, dus ja. ik, uh, ik ben blij dat ik nu een, een mooie balans heb. Ja. Nou, je hoeft natuurlijk ook niet naar alle commissievergaderingen. Nou, vies me wel op dat OPZ in de afgelopen vier jaar geen commissielid had. Eigenlijk waren uh, Bruno Bouwberg-Wilson en uh, Patrick en uh, Belinda... die waren altijd eigenlijk altijd aanwezig. Ja. En, maar je kan natuurlijk ook een commissielid hebben... die uh, die, die vergadering doet, dat jongens al veel. Dus dan, dan hoef je niet uh, twee keer ja. in de maand... Uh, ja, je moet wel aanwezig zijn bij de, bij de stemmingen voor de gemeenteraad natuurlijk. Zeker. Normaal gesproken. Ja. Um, ja, Jij noemde net nog, nog een nieuwe, nieuwe raadslid, dat is Bram Berg natuurlijk ook. Bram Berg, ja, die was ja, commissielid commissie ja. inderdaad, die is er ook nieuw in gekomen. Dus eigenlijk hebben we er dan uh, zes, zes. Ja, en we hebben mensen die, vijf nog, die nog terugkomen. Ja, zeker, ja. ja. Um, kijk je er erg naar uit om. Uh, want het is allemaal nieuw voor je ook, hè? Dat neem ik aan. Want... Ja, ik, ik kijk er heel erg naar uit. Ik, hier heb ik het voor gedaan. Dat... Want je krijgt een, ook nog eens een soort opleiding. Hè? Als, uh... Ja, we gaan een, uh, uh, met uh, de nieuwe commissieleden, nieuwe raadsleden... worden we in, uh, voor mij twee dagen uh, krijgen we... Een... Nee, voor mijn basistraining. Ja, basistraining, inderdaad. Maar dat, ik denk dat het echte werk gewoon in de praktijk uh, ja. komt. Altijd de voorzitter praten en zo. Ja, en zo. precies. Zal het lastig worden? Ja. <laughs> dank u wel, voorzitter. Als, als je voor het eerst de raadsvergazer denkt... Ja. Denk, wat, wat praten ik niet ja, ja. <laughs> Maar dat... Uh, ik, ik, ik, ik ben erg van het directe contact. Ja. <laughs> maar ook, uh, ja, alles is te leren. Ja, natuurlijk. Is... Nou, uiteraard, nee, dat zou... Dus... Volgens mij is dat er binnen één vergadering... weet je het gewoon natuurlijk, hè. En, uh, ja, goed. De, de, de, jouw onderwerpen zijn ook bekend, hè. Een beetje wat je wil gaan doen. Uh, zorg, uh, want daar wordt ook veel over gesproken natuurlijk. Uh, over, de, over de jeugdhulp. En, er gaat een hoop geld naartoe natuurlijk. En, uh, nou ja, woningbouw... weet je er ook een beetje wat vanaf. Ik hoop dat er meer woningen worden gebouwd... dan in de afgelopen vier jaar. Ja. Zeker sociale woningen. Want uh, je weet, het, de afgelopen vier jaar... zijn er maar 37 opgeleverd, hè is dat oh, nee, het Watertorenplein bij. He? Ja. Maar 37 in ja. de afgelopen vier jaar. En nul in 2025. Ik kan het niet genoeg herhalen. Maar we moeten daar sneller... Uh, uh, nou, nu komen er 33 vrij op de uh, Duinwachter. De, bovenaan de Verlennepweg. Uh, zonder parkeerplaats. Heb je dat ook mee? Ja, dat, dat vind ik een bijzonder Ja, dat is heel uh, raar. Ik heb dat uh, opgeschreven. Ja. Want, uh, ik las het. Ja, ik, ik heb begrepen dat, uh, dat uh, pre-wonen die plaatsen niet heeft afgenomen. Maar waarom doen ze dat? Nou ja, ze, ze zijn 40.000 euro per stuk. Daar begint het mee. En, uh, ja, ze, ze, misschien zitten er alleen mensen in zonder auto. Ik weet het niet. Maar, maar zijn, zijn dat, dat is een algemene parkeergarage? De algemene parkeergarage. Maar, er is rekening gehouden met die 33 sociale huurwoningen. Er is plek voor vrijgemaakt zelfs. Maar je kan toch niet tegenwoordig als je oudere bent uh, zonder auto... Ja, ik, nou, ik heb ook geen auto. Maar het vervelende is natuurlijk... dat je ook geen uh, vergunning krijgt. Nee, je, je, een krijgt je mag hem ook niet buiten nee. zetten. Je mag hem ja, ook niet buiten ook zetten. Dus, ja, waar moet hij, moet hij het dak op? ja Dat is een ja, echt echt enorme niet, padstelling. Dan ga je daar niet kopen. Nee, het nee, is uh, een huurwoning he, koop, van de ja, huurwoning. Dan kan je ja. daar niet wonen als je nee. je auto per se wilt ja, houden. Het is een sociale huurwoning, hè? Ja, precies. Ja, nee, maar dat scheelt wel, natuurlijk. Ja, er is wel plek wel. voor de fietsen en de wielen, de, ja, de we we die dan wie wel. Dat maar... zal ongetwijfeld in een van de eerste raadsvergaderingen wel aan de orde komen. Dus ik, ik heb, heb een grijs vermoeden. Ook een mening over. Ik hier het laatste wordt nog niet over gesproken. Oh, nee, absoluut niet. Nou ja, goed, jij krijgt je opleiding en dan ga je verschrikkelijk te keren in die raad, hè? Ja. Nou, een beetje pit mag er over toe wel in, toch? Uh, nou ja, ik, ik, ik ben meer van de harmonie. Dat, uh, ja. Het, het hoeft, uh, maar ja, als, uh, als er wat gezegd moet worden, wat gezegd moet worden... Ja. dan zal ik dat ja. zeker niet nalaten. Ja. Uh, ben jij het eens met alle standpunten van OPST? Want ze willen bijvoorbeeld... Patrick heeft een paar keer gezegd... absoluut genaas, wat hier? Ben jij het daarmee eens? Ik denk als je aansluit bij een partij, dan... Dan uh, je, sta je achter hun standpunten, de, denk ik wel, ja. Dan ja. ja. ja. committeer je je daaraan. Dan nou, committeer je er in feite aan, maar... Ja. Dus daar ben je het ook wel mee eens dan. Ja, ja goed. Uh... Ja, maar uiteindelijk moet het. Het is een wet. Uh, dat is waar, maar uh, Patrick Berg heeft gezegd... van uh, dan moeten we die wet maar niet uitvoeren. Ja, het is niet ja dan betaal, dat betaal je dat de niet boete. Ja. Dus, maar goed, uh, uh, daar zal ongetwijfeld ook nog wel uh, over gesproken dat worden. Dat denk ik wel. Dat, uh, weet ik wel zeker. <laughs> dat weet ik wel zeker eigenlijk. Zeker als we uh, toch een ACC moeten krijgen hier, maar... Uh, ja, nou ja, het is wat, wat Gers zegt, de wet is de wit. En, uh, maar dat zijn allemaal dingen die uh, zijn voor later. dat dus, uh, wordt, wordt nog wel leuk. Ja, wordt nog wel leuk. Ja, ik ga het wel weer volgen, want ik vind het wel uh, interessant om het allemaal te zien en zo. Um, nou, we hebben alles gehad, denk ik. Hè? Um, had je nog iets dat je zegt van nou, dat wil ik nog even kwijt. Uh, wat wil ik nog even kwijt? Uh, nou ja, dat, we, uh, dat OPZ dus nu een rondje uh, langs alle velden aan het doen. Ja, ja. Uh, om uh, nou ja, te informeren met wie wij. Ja, dat dus gaat het Patrick best, doen, hè? De dus ja. uh, uh, coalitievorming ja, en uh, dus wat Ja, wat... Jij spreekt allemaal. Wat de mogelijkheden zijn, ja, ja hij moet ze allemaal spreken, denk ik. En uh, dat kost een hoop tijd, maar ja, uh, ja dat is niet anders. Hoor jij nou bij die, bij die, bij die koffie hoor, hoor, je, hoor je daar een hoop van mensen wat, wat, ze, wat ze bezighoudt? Wat beter kan in het antwoord? Uh, uh, ja, ik kom ja, voor... Nee, de, de, daar zitten we eigenlijk net zo te praten als dat, dat we hier Beetje, praten. Dat ja, ja. bijvoorbeeld dat, met de, alles wat in de krant komt. Ja, ja, ja, ja. Uh, over, bijvoorbeeld over die parkeerplaatsen. Ja, daar, daar hebben de mensen ja, een mening het ook over, over. Ja, daar dus, ja. er ook mensen zijn die denken van, nou, oké, okay, dan, dan maar mensen zonder auto erin. Ja, ja, ja, maar dit, is geen, uh, geen schaduw. Uh, nee, dat begrijp ik nee, nee, nee, nee. niet. Nee, nee, maar ik kan me voorstellen dat er onderwerpen worden aangesneden worden van, van van jij denkt van. Het is ook wel interessant om, uh, via, weet ik veel, via een motie of uh, ik, ik iets. Ik hou altijd mijn, uh, ja. mijn oren open. Dat, Ogen in oren uh, open. Ja, ja. En, ja. Ik, uh, en als je ja. dingen hoort waarvan je denkt, nou, dat is een goed idee. Ja. Je schrijft ook regelmatig voor de stof van de Krant. Blijf je dat doen? Nee. Nee? nee. Meen je dat nou? Ja. Oh, dat is wel een groot verlies eigenlijk. Nou, je maakt nou, wel leuke stukken. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Maar, uh, je je, je hebt ook wel. een tijd bij ZFM gezeten? Nou, nee, ik heb nooit officieel bij ZFM gezeten. Officieus wel? Ik werd wel eens door jou gebeld. En dan zei ik, oh, ja, ja, ja, kijk, ik ga wel die straat op. Met je <lacht> <met Zfm."> <lacht> <lacht> maar nee, nee, ik ben, ben nooit echt uh, in crowd ZFM geweest. Nee. Ja, misschien altijd, misschien uh, na deze periode. Uh, ja, je is altijd van harte welkom. Nee, schrijven voor de krant. Je kunt zo integer zijn als je maar wilt. Maar ik wil niet... Niemand, uh, maar nee, de mogelijkheid nee. geven om uh, ja. uh, nou ja, te, zeggen van, te uh, zeggen van die schrijfpolitiek politiek ja. om ja. dat ik nee, voor heel kan. hele luchtige onderwerpen schrijf. heb je allemaal uh, dus gelijk. Uh, ik ja. heb uh, nou ja, uh, meteen woensdagavond uh, Gilles even ja? Gilles kop uh. van de kant aan zijn jasje getrokken om te zeggen dat uh, uh. Uh, nou ja, de komende uh. vier jaar niet? huilen, huilen we. Dus in, nee, in ieder geval. Uh, nee, <laughs> ik, ik vind dat ook jammer, want ja. het, ik vind het echt. Heel leuk. Want dat is leuk, de, toch? Ja, ik doe ja, het zo ook, je ik had je een reclame van uh, als verzekeringsadviseur kom ik graag bij de mensen thuis. Oh. Nou ja, ik had uh, als, uh, <laughs> als journalist van de Zandvoort... Ja, ja, ja, ja, de... ja, ja. je, je leert zoveel mensen kennen. Ja, ja, en zeker, dat, dat ja. is ook een manier om het dorp te, te absorberen. Ja, tuurlijk, te tuurlijk, horen wat er leeft. Tuurlijk. Ja, en nee, en nee, hoe, hoe mensen het ervaren om hier ja. te ondernemen, om hier te wonen. Ja. En daar neem ik wel uh, nu afscheid van. Ja, ik vind dat jammer. Ja, dat is ook wel waar. Het is een gemist voor de klant. Dat kan ik eerlijk bekennen. Ja. Maar ja, dan gaat het weer geen dus, nieuwe deuren open. Ja, waar de deuren dicht gaan, ja, en het gaan er weer deuren, ook deuren open. Ja, het ook kans aan, uh, aan, aan stormend talent. rol misschien niet. voor jou. Ik geen, ben toch al, al een leegd. Dus nou, nee, ik denk het niet. <laughs> Oké, okay, uh, Sondra, mag ik jou heel hartelijk danken. Het is prachtig weer buiten. Genieten van het weekend Dank nog. Jij dan. zei dat het slechte weer werd, klopt, het, of niet? Dat, ja, nee, ik, ben, ben, nou, ik werk niet. Nou, vooral op alleen maar een enorme blauwe lucht. nog wel, dus laten we ervan genieten. Maar het is wel koud, het is wel koud. Eh? Je bedankt. Ik zeg dankjewel voor het langs. Nee, ja, hartstikke goed, bedankt, uh, Hartstikke heen. bedankt. We gaan weer even muziek uh, draaien. Want dan gaan we uh, straks naar het laatste onderwerp proberen. Uh, ja, van dit uur. Oh, dat is van met Robert Strijden over de Zeker. auto's. Zeker, Zout. Homer. En het zon. Hommer. <hums> leuk hoor. Hartstikke bedankt voor de zondag. En ik wens je heel veel succes inderdaad. Hij is alleen maar de leukste. Ja, ik kan het Ja, uh, yeah, uh, uh, yeah. yeah, <laughs> ik ja. Uh, ja, wie kent hem niet? Het heeft alles te maken met het volgende onderwerp. Nee, het heeft alles te maken met het volgende onderwerp. Want er stond vorige week een artikel in, Zand, in de Zandvoerse Krant. Over. Uh, ja, als je aan de kust woont. Wat doet dat met je auto? En toen dacht ik van. Nou, dat wil ik wel eens een keer onderzoeken. Dus ik ben naar uh, de uh, garage Strijder uh, gegaan. En uh, ik heb uh, bekeken wat, wat, wat de consequenties zijn. als je je auto een paar jaar uh, in de Vergalenstraat laat staan. Dan heb je kusjes gehad. Heb je geleerd? Heb ik even geleerd. Ja, en dan wil je dat we het allemaal leren. Altijd handig. Oké, okay, dus hier komt de mini-cursus van. <laughs> van onze Ger. Nou, laten we horen. Yes, oké. Okay. Oh, oh, oh, sorry, bijna, sorry. Bijna. Ja, bijna, bijna, bijna. Ik vergeet wat af te zetten. Ah ja. Ja, oké. Okay. Nou, dan gebeuren. gaan we nu, als het goed is. Ja, je moet. Je moet. Uh, daar, jullie kennen het allemaal. De Curie-straat in uh, Zandvoort-Noord. Ik sta hier in de, in de showroom. Prachtige auto's. Allemaal glimmend. Uh, super allemaal. Maar, daar ben ik hier niet voor. Ik ben hier voor uh, het artikel. wat er in de Zandvoortse Krant stond: van dat uh, auto's uh, aan de kust sneller problemen krijgen. omdat het uh, meer onderhoud uh, vergt. Nou, dat ga ik dus even, even bekijken. en even met de monteurs hier uh, doornemen. Of dat, uh, Echt zo is. Nou, laten we eens even vragen. Nou, ik sta hier in de, ja, de eetzaal, hè? Zo, ja, de, kantine. de kantine. De kantine, rijden. De kantine. Uh, stel je even voor: Ik ben Josco, werkplaatschef bij Rijden. En uh, jij weet natuurlijk meer over het feit van uh, het, het, het onderhoud voor auto's wanneer ze uh, hier buiten staan. Ja, uh, zeker. Dat, ja, het kan een heel groot verschil maken of je heel dicht bij de kust woont of wat verder uh, buiten het dorp of aan de achterkant van het dorp. Ja. Ja, scheelt dat voor jullie ook? Want jullie zaten natuurlijk op de Van, uh, van Alverweg. en uh, nu zit je in Noord. Scheelt dat voor de auto's? Nou, ik, ik woon zelf niet in Zandvoort. Mm -hmm. ik, ik zie het bij mijn auto niet terug dat ik daar vijf dagen in de week geparkeerd sta. Mee. Nee, nou dan heb jij natuurlijk een hele goede auto hoor. Jazeker. <laughs> ik denk dat dat de truc is. Ja. Maar wat, wat, uh, waar, als je, stel je, zat, uh, je staat drie jaar uh, in de Vergalenstraat. Ja. Uh, en de Vergalenstraat is aan de boulevard hè, daarachter? Ja. Nou, wat je dan ziet, uh, draagarmrubbers, uh, subframe, uh, ja, delen die niet gespoten zijn onder de auto, dat die wel echt snel beginnen te roesten, afbladeren van de lak. Ja, dan krijg je echt uh, roestige delen die wel na een jaar of vijf, zes, zeven wel echt aan vervanging toe zijn. Ja. Heb je het uh, artikel gelezen in het Zandverskrantje? Nee, dat niet. Nee. Ja, Daar gaat het uh, over, en voornamelijk uh, over uh, de draagarmen, wat jij zegt, ja. maar ook over uh, de remschijven. Ja, ja, remschijven, vooral de mensen die weinig rijden, de, het kan wel zijn dat die jaarlijks vervangen moeten worden, ja. Omdat ja. gewoon de brokstukken eraf vallen. Meen je dat echt? Jazeker, ja. ja. Maar ma wat maken jullie nou voor rare dingen mee allemaal hier? Uh, nou, mensen die, die dat gewend zijn dat die remschijven vaak uh, dat er stukken afvallen, dat je dan gaat op een rotonde afrijden en je remt en dat je gewoon echt enorm merkt, het trilt verschrikkelijk. Ja. Maar die mensen zijn er gewoon aan gewend, maar voor de APK is dat gewoon niet goed. Dan moeten er gewoon weer nieuwe, nieuwe remmen onder. Ja. Weer. En jullie, jullie zitten nu eigenlijk in een veel mooiere omgeving dan waar je zat. Werkt het ook prettiger? Ja, het is hier binnen altijd lekker warm. Ja. Zomers, winters, uh, ja, nieuwe vloeren, makkelijk schoonmaken. Dit scheelt wel een hele hoop. Ja. Ja. Dit is wel fijn werken. Maar hoe lang heb jij in, uh, in het oude strijder gewerkt? Ik denk tien of elf jaar. In het oude pand. Oh, dat is, dat is best lang. Ja, dat is 2012, dus moet ik even rekenen. <laughs> ja. Ja, ik heb er ook nog vier jaar gezeten. <laughs> ja, zeker. Ja, Tankstation, <laughs> ja. wasstraat, die mis ik wel. Hè. Ja, die missen we wel. Hè. Ja. Ja, hoe doe je er nou met de wasstraat? Uh, ja, naar Heemstede. Ja, ja. Hey, ja dat is de dichtstbijzijnde van de vier. Ja. Als je dat in kosten gaat berekenen, wat, wat zou je dan meer kwijt zijn... Uh, wanneer je auto binnen staat het hele jaar of hij staat aan de boulevard? Uh, per jaar. Ja, voor, maar dan, dan geldt het wel voor de mensen die, waarbij, dus inderdaad, de remmen ook niet halen een jaar. Ja, dan zit je zo 400, 500 euro per jaar extra aan kosten. Maar de, sommige draagarmen zo, die zijn niet jaarlijks aan de beurt. Nee. Maar die kunnen bij auto's aan de kust wel echt na een jaar, vijf, tussen de vijf en de tien jaar, echt uh, versleten zijn. Uh, gaten erin roesten. Ja. Dat ze echt uh, vervangen moeten worden. En dat zie je bij, normaal bij een auto van tien jaar, is dat echt nog niet aan de orde. Nee. Maar wat zou je er tegen kunnen doen als je zelf geen garage hebt? Ja, aan de remmen kan je echt helemaal niks doen. Maar je, je zou draagarmen, er, be, er bestaan bepaalde waxcoatings uh, of uh, bitumen, maar dan moet je hem wel vanaf dat je hem nieuw hebt gelijk uh, helemaal uh, ja, in waxen of in, ja. in, de, in de tactiel zetten. Maar, maar, maar maken jullie echt dat soort dingen mee? Ja, ja zeker. Ja. Ja, dat gebeurt vaker. Ja. <laughs> En dan, en dan zie je het ook, uh, dichter, uh, hoe dichter je bij de, bij de zee woont, hoe, hoe slechter dat is. Ja, zeker. De, de straat waar de Dirk van den Broek aan ligt, dat ja? is ook... Je ziet het ook aan de kant hoe de auto's vaak geparkeerd staan. Mm -hmm. die, de ene kant is vaak veel roestiger dan de andere kant. Oh ja? Ja, de kant die aan de kant van de zee staat, waar de zoute lucht op staat, die uh, ja, gaat gewoon veel sneller. Ja. Stel, je doet er een hoes overheen. Ik, uh, ik zou niet weten of dat werkt. Ik denk dat hij eraf waait. <laughs> Ja, het kan flink waaien daar, Ja, he? ja. Het zijn natuurlijk allemaal van die trekgaten. Het is voornamelijk de onderkant. De, ja. Aan de, de lak en de buitenzijde zien we dat niet heel erg, maar alle stalen delen onder de auto, uh, veerpoten, uh, remmen, dragen, armen, subframe, uh, achterkant, achteras, dat, uh, dat gaat gewoon echt vijf keer sneller dan mijn gewone auto. Ja. En nou, als, je, als je hem nou hier in Noord neerzet, heb je dat probleem dan niet? Ik, ik, volgens mij niet, nee. Nee. De auto's hier in Noord, die zien er een stuk beter uit van onder. Stel je hebt zo'n auto en je staat daar uh, aan de boulevard. Uh, hoe vaak moet je hem dan wassen uh, aan de onderkant? Ja, de bodemwasprogramma's, ik, ik denk dat dat wel helpt. Ook ja. bij auto's uh, met uh, pekel. Dat is, uh, ik denk dat dat een goede toevoeging is om dat gewoon te doen. Dat, dat je dat zout water, uh, het, gewoon het zout wegspoelt, want dat bijt. Ja, maar pekel is natuurlijk ik, ook een rotzooi voor je auto. Zeker, hetzelfde verhaal. Ja. Als er flink gestrooid is, de bodemwasprogramma uitvoeren bij je auto. Ja, meteen hè? Ja, het liefst zo snel mogelijk, maar ja, je gaat dat niet elke dag doen. Nee. Maar je kan wel bedenken, als je, dat, als je hem gaat wassen, doe dat er dan bij in die periode. Ja. Nou, we staan hier in de uh, garage zelf, waar de auto's gerepareerd worden. En wat heeft deze auto? Dit is, uh, waar komt die voor? APK'tje, jaarbeurtje Onderhoud en uh, APK. En, okay. en een paar klachten. Dit, dit, dit zijn de draagarmen. Oh ja. En... Deze, kijk, die zijn van, gewoon van ijzer, van staal. Want die zijn ook, dit is ook al redelijk. Uh... Ja, maar dit, dit is niet vergelijkbaar. Dit, dit, is gewoon, dit zijn nog de eerste draagarmen. Ja. Dit is gewoon voor zijn leeftijd, ziet dit er gewoon normaal uit. Oké. Okay. Maar auto's die, dit wat je ziet. Ja. Dat is dus tegen het wiel ja, aan. Die kunnen dit echt al na, na vijf jaar, kunnen die er al zo uitzien. Oh, terwijl ja. deze auto bij 20 jaar oud is. Jeetje. Ja. En, en uh, wat kost zo'n drager? ...bij benadering? Ik denk als je ze verpakt aan beide kanten... ...ik, ik denk het toch wel... ...maar dit is een gok, want het is per auto verschillend... ...maar ik denk dat je wel een 400, 500 euro... Nee, dat? Nee. Ja. ja. Dat is best veel geld. Ja, zeker. Ja. En voor de rest, de uitlaat is natuurlijk ook wel... ...hebben we het helemaal niet over gehad... ...maar de uitlaat is natuurlijk ook wel een dingetje. Ja. Wij hebben voornamelijk uh, Volkswagen-groep auto's. Mm -hmm. uh, die zijn daar niet zo gevoelig voor. Die zijn vaak van goede kwaliteit staal gemaakt. Maar we zijn, zien hier wel bij de, de Peugeot, Citroën, uh, Toyotas dat het, uh, de uitlaten inderdaad. Uh, die kunnen ook na vier, vijf ja. jaar. Uh... En van binnen en van buiten? Ja. Door de korte ritjes komt er water in te staan. Ja, dan blijft hier uh, mooi in uh, staan, als een kommetje. Ja. En dan op een gegeven moment zie je dit helemaal opzwellen. Uh, <laughs> en dan uh, gaat het stuk. Hebben jullie wel hele rare dingen hier meegemaakt? Qua roest? Ja, nou, ja qua auto's dat je denkt van hoe, hoe dit zo ver kan komen. Ja, je krijgt altijd wel auto's binnen die of ergens anders gerepareerd zijn. Dat ze niet goed weten hoe of wat. Bijvoorbeeld laatst nog een BMW. Uh, BMW heeft uh, schokdempers, links en rechts. Hebben ze, uh, die zijn apart. En bij dat bedrijf wisten ze dat blijkbaar niet. En die hadden twee rechters gemonteerd. Dus die auto die reed heel raar. Die trok de hele tijd naar één kant. En uh, de slangen, alles had gemonteerd met tyrrips en andere beugeltjes wat helemaal niet hoort. <lacht> dat je denkt, ja, ja, dit is wel bijzonder. Ja, dat je ja. dit ook wegstuurt zo. Ja, ja geweldig. Nou ja, voor degene die het uh, moet betalen niet waarschijnlijk. Nee, nee, maar ze hebben het wel opgelost. Ze hebben er uh, een, een, een nieuw aan de andere kant opgelost. Ja, nou, helemaal goed. Dankjewel. Nou, ik zit hier op kantoor bij Robert Strijder. Robert Strijder is natuurlijk uh, ja, de, de, de baas van uh, Strijder Automobiel. Uh, hoe heet het in, in, in, auto in het geel? Autostrijder. Auto Daar zeg ik het goed. Ja, ik ben net uh, in, de, in de garage geweest en ik heb uh, uitleg gehad over uh, auto's die aan de kust staan. Jij bent degene die hier het langst werkt natuurlijk. Je hebt ook een oude auto. Staat die binnen of staat die buiten? Ja, mijn liefhebbersauto staat binnen. <laughs> Ook vooral om hem netjes en mooi te houden. Wat je wel kan merken is je, als je aan de kust woont of de auto aan de kust op het parkeer staat. Met name zeg maar de eerste nou, zo, wat zijn 100 meter, dat je daar heel veel last hebt van ziltige lucht. Aanslag verder geworden van auto's, niet alleen aan de buitenkant, maar met name ook aan de onderkant. Denk jij dat, dat je dat in meters kan, kan vertalen, dus 100 meter van de, zeg maar, de boulevard? Heel duidelijk te merken op de oude locatie. De jong gebruikte auto's, de auto's die vandaag die geparkeerd staan, die moesten echt wel regelmatig zeg maar, twee wekelijks wel gewassen worden. Nogmaals vanwege de ziltige lucht, maar ook, ook vanwege al het zand wat op de auto's komt. Gewoon het zand wat bij de ruit tussen bladen gaat zitten, scharnieren, uh, ja, noem maar op. Dat was even wel belangrijk dat die schoongemaakt werden, de auto's. En ook een stukje rijden, omdat je heel veel oxidatie, roestvorming kreeg op de, op de remschijven. Ja, zand is natuurlijk ook uh, overal hè? Ja, gaat zeker overal tussen zitten. Bijvoorbeeld ook als je een, een schuifdak hebt of een mooi panoramadak, wat open gaat. Dan, ja, dat moet gewoon goed gesmeerd zijn en moet ook goed schoongemaakt worden. Dat kan je niet zomaar... Met het gebruikelijk vet gebruiken, daar moet je echt speciaal vet voor gebruiken, zodat het zand niet blijft kleven in die geleiderrails van een panoramadak. Gaat kleven, krijg je verstoppingen, gaat afvoeren verstoppen, krijg je wateroverlast, lekkage in de auto's en al dat soort dingen. Jullie hebben natuurlijk een stuk minder last van uh, dat soort dingen uh, nu jullie hier in de Curie-straat zitten in uh, Noord. Ja, dat, dat zal ongetwijfeld schelen hè, in, in wasbeurten. Ja, dat scheelt heel veel in wasbeurten. We hebben ook geen wasstraat meer, wasplekken helaas. Maar ik kan wel uit eigen ervaring vertellen dat het echt gigantisch veel scheelt. De oude locatie en de nieuwe locatie qua vervuiling van de auto. Maar als je in de boulevard staat met je auto, dan klopt het wel. Dan heb je inderdaad veel meer onderhoud. Zeker controle nodig of voor, de, ja, voor de veiligheid van de, van de voertuigen. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is Goedemorgen Zandvoort. Nou, dat was uh, het verslag van uh, Strijder. En uh, ja, uh, hou in de gaten als je auto te dicht bij de kust staat... dat het uh, kosten kan, uh, kan, bre kan brengen. Ja, ja zeker. Ja, ja. ja De oud-Zandvoorters, denk ik, die weten dat allemaal wel uit ervaring. Wel, ja. Maar ik denk dat uh, de nieuwe Zandvoorters... die hier uh, de afgelopen jaren zijn komen wonen... dat het misschien toch een beetje een verrassing is. Ja, het zou best kunnen. Ja, ja, ja, ja. Nou, goed onderhoud. Hè? Net als ja, bij je tanden. Gewoon precies. Elk, uh, nou, niet alleen je tanden, ja. je hele lijf. Nou ja, ja, ja, dat is waar. Net alsof de rest er niet toe doet. Zullen we Spor... nog een klein stukje muziek doen, Dolly? Ja, dat lijkt me heel gezellig. En dan gaan we eruit, Ger. Dan... Uh... Dan schakelen we straks over naar het, naar het journaal. Precies, en dan gaan we weer door naar de klok van 11 uur, dames en heren. Ja, twee uur, uh, wat gaat er gebeuren in tweede uur? In tweede uur gaan we, gaan we praten met de eigenaar van uh, Tummers, die op de Halterstraat is uh, gaan, gaan zitten. En Tummers is natuurlijk een, uh, ja, is een, beetje, best, een beetje een begrip, hè? Een begrip in, in, in bakketbakkerswereld. Uh, en ja. uh, als je echt een lekker taartje wil, dan uh, ga je even naar Tummers. En daarna hebben wij uh, een Nederlander. Ja, ja, ja. <laughs>